De magische koe Lang geleden in een klein dorp woonden twee boeren, Jack en Harry genaamd. Ze waren beiden rijk. Beiden hadden ze grote boerderijen en bezaten veel koeien. Maar ze werkten nooit. Ze huurden altijd andere boeren en lieten op hun velden werken. Beiden woonden ze in grote huizen en droegen dure kleren. Maar ondanks dat ze alles hadden, waren Jack en Harry niet gelukkig. Ik wil meer boeren inhuren om het te helpen nog meer geld te verdienen. Mijn eens. ik wil kleren kopen gemaakt van zijde. Oh, wat zeg je ervan dat we genoeg verdienen zodat we een paleis van juwelen kunnen bouwen? Oh, dat klinkt fantastisch. In dezelfde buurt, een paar huizen verderop, woonde Thomas... Thomas was een arme boer. Hij had maar één koe en een klein stukje land. Hallo Thomas. Een man in een grenzende buurt verkoopt zijn koe. Zou jij het willen kopen? Ah, ik wou dat het kon. Maar ik heb geen geld om een koe te kopen. Ik kan niet het geld lenen als je wil. Dat is zo gul van je, maar... zelfs als ik de koe koop van jouw geld... Hoe overleeft ze het daarna dan? Maar ik heb niet genoeg middelen om voor twee koeien te zorgen. En ik kan ook niet elke dag geld van jou nemen. Ze zal zwak worden. Bedankt voor je bezorgdheid, mijn vriend. Maar ik ben tevreden met dat wat ik heb. Thomas was wijs en werkte hard. Elke dag ging hij naar zijn veld en werkte de hele dag. Dan ging hij naar huis met zijn koe... En gaf aan eten. Thomas vroeg nooit om meer. Hij was dankbaar voor alles wat hij had in het leven. Hij bleef altijd gelukkig. Maar Jack en Harry waren dat niet. Ze waren jaloers op Thomas. Hoe kan het dat Thomas altijd zo blij is? Ik denk hetzelfde. Elke keer als ik hem zie. Hij heeft geen groot huis. Of een grote boerderij. Ik denk dat het echt zijn koe is. Harry, zijn enige koe is beter dan onze koeien bij elkaar. Misschien heb je gelijk. Zijn enige koe ploegt het hele veld. Ik heb een idee. Laten we zijn koe kopen. De volgende dag gingen Jack en Harry naar Thomas om hem te vragen... of hij interesse had om zijn koe te verkopen. Maar... Dit is de enige koe die ik heb. We zijn bereid om je tien zilveren munten te geven. Dat is de prijs die je zal krijgen. Er zijn veel koeien te koop. Je kan er twee kopen. Het is een goede deal, Thomas. Hoe is dat een goede deal? Ik heb een gezonde koe die ik kan voeden en goed kan verzorgen. Je wil dat ik deze koe verkoop om twee koeien te kopen die ik niet kan verzorgen. Ik verkoop je mijn koe niet. Ga alstublieft weg. Jack en Harry waren erg boos, maar ze vertrokken in stilte. Wie denkt hij dat hij is? Hoe durft hij nee te zeggen tegen ons? We behoren tot de rijkste mensen in dit dorp. Hij moet ons leren te respecteren. Hij is te trots op zijn koe. We zullen hem moeten dwingen het te verkopen... Jack en Harry wilden Thomas een lesje leren. Die nacht glipten ze uit hun huizen en liepen richting Thomas zijn boerderij. Zonder enige zorg om hun vriend staken ze de hele boerderij in brand. De volgende dag werd Thomas wakker met het nieuws over de brand. Hij haastte zich en zag dat zijn gewassen volledig vernietigd waren. Oh nee, mijn gewassen! Hoe overleef ik dit? <laughs> dagen gingen voorbij en Thomas zijn voorraad eten was nu op. Zowel Thomas als zijn koe hadden niets meer te eten. Twee dagen zijn voorbij. Ik kan me wel redden, maar de koe niet. Oh, ik denk dat ik nu dan toch de koe moet verkopen. Wie haar ook zal kopen, zal goed voor haar zorgen. Thomas had een klein glazen potje dat hij vaak gebruikte om wat geld in te sparen. Er was niet veel geld meer over. Omdat hij niet wist hoe lang hij van huis weg zou zijn... besloot hij al zijn geld mee te nemen in een zakje. En verliet het dorp. Onderweg door het bos besefte Thomas dat zijn geld niet veilig zou zijn in zijn zak... Ik zou dit om de bel van de koe moeten binden. Als er een dief komt, zal het niet in hem opkomen om de koe aan te vallen. Thomas bond de zak om de bel van de koe en liep verder. Na een tijdje te hebben gelopen, kwam hij bij een dorp. Hij besloot daar een beetje uit te rusten. Hij liet zijn koe bij een schuur staan en liep weg om wat water te zoeken om te drinken. In de buurt van de schuur was een winkel met pulsen en granen. De eigenaar van de winkel kwam naar buiten om te wandelen. Uh, wat een saaie dag. Hij zag de koe staan bij de schuur en liep erop af. Zodra de koe haar hoofd naar de eigenaar draaide, viel er een zilveren munt uit haar nek. Huh? Hoe gebeurde dat nu? Hij besloot om van dichtbij de koe te inspecteren. Toen hij nog een stap dichter bij de koe zette, viel er weer een munt uit haar nek. Wat? Dit is een magische koe? De eigenaar had de zak met zilveren munten niet gezien die aan de bel van de koe vast zat. Denkend dat hij een magische koe was, besloot hij het meteen te kopen. Op dat moment kwam Thomas terug. Eh -oh -oh. Hallo meneer, is dit uw koe? Ja, is er iets aan de hand? Zou je het aan mij willen verkopen? Ik heb het dringend nodig. Oh, natuurlijk! Ik was onderweg naar het dorp om deze koe te verkopen. Wat? Misschien weet hij niet dat dit een magische koe is. Oh, ik heb geluk vandaag! Heel goed! Ik ben bereid je 500 zilveren munten te geven. Hebben we een deal? Thomas was verrast. Hij accepteerde de deal zonder tijd te verspillen. Hij nam zijn 500 munten en vertrok. Helemaal vergeten dat hij de zak met geld aan de bel van de koe had vastgemaakt. Thomas vertrok blij naar huis. Eenmaal thuis zag hij Jack en Harry voor zijn deur. Ze stonden al op hem te wachten. Ze dachten dat Thomas verdrietig thuis zou komen... Maar in plaats daarvan had hij een grote glimlach op zijn gezicht. Eh, uh, eh, <laughs> uh, hallo Thomas. Je, je ziet er zo blij uit. Dat ben ik. Ik heb mijn koe verkocht aan een gulle meneer. Hij heeft me 500 zilveren munten betaald. 500 zilveren munten? 500 zilveren munten? Ja, nu kan ik een groter stuk land kopen. Ik zal meer gewassen verbouwen en deze op de markt verkopen. Ik kan nu meer koeien kopen. Ik zal genoeg middelen hebben om voor ze te zorgen. Mijn koe heeft me veel geluk gebracht. Maar goed, ik ben nu moe. Ik zie jullie snel weer. Dag! Ondertussen vond de eigenaar Thomas zijn zak met munten... die vastzat aan de bel van de koe. Hij besefte zich dat het helemaal geen magische koe was... Maar er was niets dat hij daar nu nog aan kon doen. Jack en Harry's moeite was helemaal voor niets geweest. Ze wilden Thomas ongelukkig zien. Ondanks dat ze rijker waren dan Thomas, voelden ze zich klein en arm. En Thomas aan de andere kant voelde zich gelukkiger dan ooit. Jack en Harry lieten hun hoofd in onvrede hangen en vertrokken. Thomas kocht heel veel koeien en een groot stuk land met zijn geld. Hij stopte nooit met werken. Hij verbouwde gewassen en pulsen en verkocht deze op de markt. Langzaamaan, met zijn harde werken, werd hij de rijkste man van het dorp.